Mag ik die kracht van de liefde van God aan jullie doorgeven en de microfoon aan jullie doorgeven? Dankjewel Herman. Goedemorgen mannen. Zijn jullie een beetje uitgeslapen? Ja? Zware week gehad? Mm, wisselend, sommigen wel, sommigen niet. Nou fantastisch om hier vanochtend met jullie te zijn... Herman ja, zijn het al van uh, Wim en Matthijs zullen zichzelf zo wel verder voorstellen. Um, nou, mijn naam is dus Matthijs Goedegeburen. Allereerst heel hartelijk dank voor de uitnodiging om hier bij jullie te zijn. Uh, wat zal ik over mezelf vertellen? Nou, ik ben uh, Matthijs. Mijn vrouw heet Edith. Wij wonen in Papendrecht. Zoals gezegd, daar hebben we inderdaad een psychologenpraktijk. We hebben een gezin met drie kinderen. Onze oudste dochter is uh, 19. Die heeft net haar uh, puberjaren uh, alles een beetje achter de rug, dus de nieuwe fase die zij ingaat. Onze zoon is 16 en we hebben nog een pleegdochter van 13, dus uh, wij zitten nog midden in de in de tieners. Uh, ik kom van origine uit uh, Zeeland en uh, daar ben ik opgegroeid. Ik ben op mijn uh, achttiende naar Ede gegaan. Daar heb ik op de christelijke hogeschool Ede, zoals het nu heet, wat toen nog de sociale academie, de Vijverberg heette. Daar heb ik een, een jaar gezeten, daarna ben ik in Utrecht gaan studeren. En via wat omzwervingen ben ik uiteindelijk bij De Hoop in Dordrecht terechtgekomen. Daar heb ik onder andere ook Wim leren kennen. Dus fantastisch om hier met Wim vandaag samen te mogen zijn. En nou ja, ik kan nog een heel verhaal vertellen, maar eh, via allerlei omwegen sta ik uiteindelijk nu vandaag hier bij jullie. En het is fantastisch om hier te zijn. Een reden waarom het ook erg leuk is voor mij om hier te zijn, dat is ik heb jarenlang in Montfort gewoond. zijn hier mannen uit Montvoort toevallig. Ja, kijk eens even, mooi zo. Daar heb ik de eerste zes jaren van mijn huwelijk doorgebracht. Dus daar is uh, voor mijn uh, identiteit in wording, ligt daar ook nog een aantal wortels. Uh, mijn witte broodzweken heb ik daar doorgebracht. Ik ben daar uh, vader geworden. Uh, mijn eerste auto daar gekregen. Mijn eerste baan. En uh, nou ja, daar hebben we zes jaar gewoond. Toen, ik, toen we vanmorgen aan het zingen waren met elkaar, toen gingen mijn gedachten... toen ik jullie als, als mannen zo uh, hoorde zingen, had ik van tevoren niet bedacht... maar mijn gedachten werd ik meegenomen naar dat ik een kleine jongen was... een jaar of, uh, ja, hoe oud zou ik toen geweest zijn? Een jaar of zeven, acht, denk ik... dat ik bij mijn opa was, die heette ook Matthijs Goedegeburen trouwens... hij is inmiddels al heel veel jaren bij de heer, hij is hier niet meer... En uh, mijn opa die heeft op zijn 75ste jaar uiteindelijk zekerheid van zijn geloof gekregen. Hij heeft jarenlang geworsteld met de vraag, ben ik een kind van God en mag ik dat mezelf toe-eigenen? En op zijn 75ste jaar heeft hij uiteindelijk ja, rust en zekerheid gekregen door te vertrouwen op wat de Heere God in zijn woord zegt. dat voor een ieder die op hem vertrouwt en ieder die in hem gelooft. ...er een zekerheid van geloof is. zoals de Bijbel zegt, zo lief heeft God de wereld gehad... ...dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven... ...opdat ieder mens die in hem gelooft... ...niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En wie de zoon heeft, heeft het leven. En uiteindelijk op zijn 75 ste jaar... ...heeft hij die rust en die vrede in zijn hart ook gekregen... En toen we aan het zingen waren, moest ik aan hem terugdenken. Want hij draaide sinds die tijd, hij uh, had een, een, een platenspeler, een, een Philips platenspeler, ik weet nog precies. En ik heb daar voor het eerst als jongen gehoord wat stereo is. Want hij draaide daar de, de liederen van het Urker mannenkoor. En daar, de, de liederen zoals we net ook zongen, groot is uw trouw heer, die heb ik daar als kleine jongen stereo door zijn luidsprekers voor het eerst mogen horen. En ik, en ik zag ook hoe mijn opa daar niet alleen van de muziek genoot, maar ook dat het hem diep in zijn hart, dat het waarheid voor hem was dat plaatje, dat is me altijd bijgebleven. En ik ja, moest zo aan hem terugdenken toen we net met elkaar... toen jullie krachtige mannenstemmen zo hoorden, fantastisch. Dus het is ook fantastisch om hier op een mannendag te zijn... en als mannen met elkaar na te denken over het thema identiteit. Identiteit in crisistijd. Best een heftig thema. Identiteit is een heel breed thema, maar het raakt ons wel heel diep. Het gaat over wie ben je nou ten diepste... En wat geloof je ten diepste over wie je bent? En daar kan een verschil tussen zitten. En crisis, ik, denk dat, nou, ik, denk dat, ik, ik, ik ken jullie niet persoonlijk. En eh, ik weet niet in wat voor situatie hier jullie zijn. Maar bij crisis kun je aan allerlei dingen denken. We, we hebben een crisis op dit moment in, in de economie die nog niet ten einde is. Maar je kan ook in je leven daardoor heel persoonlijk in een crisis terechtkomen. Een crisis, we hebben net al in het gebed erover over gehoord en over gedacht. Misschien ben je wel je werk of je inkomen kwijtgeraakt. Misschien ben je daardoor wel in een depressie terechtgekomen, zoals net ook genoemd werd. Misschien is er daardoor in je huwelijk wel, zijn dingen op spanning komen te staan. En is er in je huwelijk een crisis ontstaan? En begrijp je elkaar niet meer of raak je elkaar kwijt? Misschien is er een emotionele crisis. Zijn er mannen hier vandaag die die zo intense gevoelens van, van somberheid... of misschien wel van boosheid... of misschien wel van angst hebben... dat ook daardoor kun je in een crisis raken. En toen we hier reden onderweg... toen zeiden we ook tegen elkaar, Wim en ik, van ja... en wie zijn wij om, om jullie vandaag hier een, te vertellen... Ja, hoe je daarmee omgaat of, of, of hoe je dat zou moeten doen. Ook wij voelen ons, wij zijn zelf ook mannen... en ook wij gaan in ons eigen leven ook door crisis heen... en door dingen waar je... Ja, die je diep raken en waardoor je in spanning en onzekerheid kunt zitten. Maar daarom willen we vandaag toch heel graag jullie een aantal dingen uit Gods woord meegeven. Ja, die heel diep van binnen hopelijk jullie zullen bevestigen in wie je bent. In hoe God je ziet en wat de waarheid is over wie je echt diep van binnen bent. En ik hoorde jaren geleden een keer een verhaal van... Uh, van de slaven die, die uh, vroeger in, in Amerika daar waren. En hoe op een gegeven moment uh, onder Abraham Lincoln de slavernij werd afgeschaft. En dat betekende dat van de een op andere dag bestonden er geen slaven meer. Het was voorbij. Doordat de, de wet veranderde, veranderde de positie van deze mannen. En van de een op andere dag waren zij geen slaaf meer. Hun identiteit veranderde op dat moment. En toch waren er tot jaren daarna... op allerlei plaatsen heel veel mensen... die nog volledig leefden als een slaaf. Ze werden nog steeds uitgebuit. Ze werden nog steeds onderdrukt. Ze leefden nog steeds in, in angst en in, in onzekerheid... over ja, hoe, het, hoe het verder zou gaan. Ze hadden geen, geen vrijheid om te doen wat zij wilden doen. En hoe kon dat? Hoe kan het dat, dat mensen die eigenlijk geen slaaf meer zijn... nog steeds als een slaaf leefden? En het kwam heel eenvoudig doordat hun meesters ervoor zorgden... dat het goede nieuws over wie zij waren niet bij hen kwam. En zolang ze zich niet bewust waren van hun nieuwe positie... van wie zij waren geworden en wie ze in ten diepste dus, ja, mochten zijn... zolang ze dat niet wisten of dat niet tot hen doordrong en die informatie niet bij hen kwam, dat goede nieuws niet bij hen kwam... leefde zij nog steeds als slaaf. En zo kun je als man ook leven. Het goede nieuws over hoe God je ziet en wie je bent. Wie je bent voor hem. Hoe hij je ziet. Hoe hij van je houdt met een ongelooflijke grote liefde. Maar ook wat hij je heeft toevertrouwd. Dat goede nieuws... Wij hopen allebei dat we in alle bescheidenheid zoals we hier staan... ...in alle besef dat ook wij mannen in wording zijn. Maar we hopen met jullie vandaag stil te staan bij dat goede nieuws... ...wat God in zijn woord geeft. Het goede nieuws over wie je bent. En dat is ten diepste ook het goede nieuws over wie hij is. Want we zijn naar zijn beeld geschapen. En in hem mogen we dingen ook van onszelf dus terugzien. Maar hij heeft ook heel veel gezegd over wie wij zijn voor hem... Daar wilden we vandaag met jullie over nadenken. En ik moest zo denken, net ook nog, aan een, een moment. Ik was, denk ik, uh, twee, ja, twee twintig. Ik zie uh, Wout, waar, uh, Wout. Ja, Wout, hier zit je. Jij was erbij. <laughs> Volgens mij, Je zat in, in Nicanor toen. Jij was toch ook in Roemenië, of niet? Ja, dat was je ook bij precies. Wij waren toen nog jonge mannen. We zijn inmiddels, uh, nou ja, nou, je hebt je aardig, aardig gehouden, zie ik. Maar uh, voor mij is het inmiddels aardig weggevallen bovenop. Maar we waren toen nog jonge mannen in de kracht van ons leven. Ah, dat zijn we nu trouwens nog steeds. Hè. Het is steeds verder gegaan, ja. En we, we zongen in een gospelkoor. En ik was knoppenman bij het koor. En mijn vrouw die zong in dat koor. En we trokken met een Roemeens koor door Roemenië. En um, er was een, uh, een, een, een zanger van dat koor. Er was een tenor, die noemden we allemaal Pavarotti. Weet je nog? En Pavarotti was een man van ongeveer een jaar of 55. En hij had uh, nog één tand in zijn uh, voorin zitten dan, of die kiezer had, dat weet ik niet, dat kon ik niet zien. Maar in ieder geval, voorin zat nog één tand, die is me bijgebleven. En als die man ging zingen, mannen, nou, die zong echt de sterren van de hemel. Dan liepen of de tranen over je ogen, of je werd er stil van, maar er gebeurde iets. En dat was omdat hij zo vol overgave, ja, zong over wie God was, maar ook omdat hij zo'n echt een fantastische stem had. En uh, we trokken met, uh, met dat koor rond. En mijn vrouw en ik, wij sliepen bij deze man, bij Pavarotti, in huis... En uh, s avonds, zaterdagavond, ik zal het nooit vergeten, we waren heerlijk aan het eten en uh, die mensen hadden alles opgespaard wat ze de afgelopen maanden maar hadden. Alle liefde en alle, alles wat je maar voelbaar kan maken door eten, dat werd ook echt voelbaar gemaakt. Je, je voelde je zo bijzonder als je bij die mensen die zo weinig hadden aan zo'n gedekte de, tafel daar zat en... En na het eten, hij zat er zelf ook met volle teugen van te genieten. We konden amper communiceren, want een beetje in steenkolen, Engels, konden we wat dingen uitwisselen. Maar we konden elkaar in de ogen kijken en het was goed. We hadden een band met elkaar. En we gingen, na het eten gingen we zingen. En uh, we zongen van alles. Onder andere ook, uh, how great, hoe groot zijt gij en groot is uw trouwe heer. En in het Roemeens en in het Engels, alles door elkaar. Ik had mijn gitaar daarbij bij me en uh, we zongen wat liedjes ook bij de gitaar. En ineens zegt hij tegen mij... ''You sing with me in my church tomorrow.'' Ik zei, ''No, no, no, no.'' ''Jij zingt morgen met mij in de kerk.'' En ik wist, dat was een vrij grote baptistengemeente daar in Arad. Ik zei, ''No, no, no, no.'' Ik zei, ''You great voice, I'm just a PA man.'' ''I uh, schuif a little bit with the knoppen daarachter in de zaal.'' And, uh, ''You great voice, no, no, no.'' ''No, no, no.'' Ik zei, ''You great voice.'' Ik zei, ''No, no, no, no, no.'' ''You great voice, no, no, no, you great voice.'' ''You sing with me in church tomorrow.'' De volgende ochtend we kwamen we in die baptistengemeente en uh, jawel hoor, ik zag mijn gitaar al op het podium staan. En op een gegeven moment was er een moment waarop uh, Pavarotti naar voren ging. En een heel verhaal, ik kon er helemaal niet van verstaan, maar ik hoorde op een gegeven moment Mattei Hollanda En ik dacht, oh my goodness. Uh, <laughs> en jawel hoor, dus ik moest naar voren komen. En ik moest met deze man moest ik het lied How Great Thou Art gaan zingen. Hoe groot zijt gij? Nou ja, goed, dan kun je niet meer terug. Dus ik sloeg het C-akkoord aan op mijn gitaar. Hij zou het eerste couplet in het Engels zingen en ik het tweede couplet in het Roemeens. Uh, uh, uh, <eshoud last programmes> ja. Oké, okay. nou, dat is knap, hè? Ja. <tis> hij zou het in het Roemeens zingen en ik het tweede couplet in het Engels. En hij begon te zingen. Nou ja, wat er altijd gebeurde als hij ging zingen, dat gebeurde dus weer. Dus nou, dat, was, dat, dat was, ik weet het nog precies, dan werd het stil in die kerk en, en, en daar gebeurde iets. Dus nou, ik vergat even dat ik ook nog moest gaan zingen daarna. Dus ik, ik genoot er ook van dat hij aan het zingen was. Maar ja, toen kwam het tweede couplet. En dacht, oh ja, dan nou heb je zo'n gevoel van waar is het luikje wel, waar ik door de grond kan zakken of zo. Van wat, wat doe ik hier? En toen was er een moment, mannen, dat zal ik, dat zal ik nooit vergeten. Er stond net als hier zo'n zo microfoon daar op dat podium. En het tweede couplet kwam eraan. En hij deed een stap achteruit. En hij maakte een buiging. En hij keek mij aan en ik zag in de ogen van die man, die gelooft echt helemaal dat ik het kan. <lacht> ja, zo verbaasd was ik. Maar toen gebeurde toen ik dat zag, toen ik de overtuiging bij hem zag, jij kan het, ik geloof in jou. Toen was het alsof er iets werd, werd aangeklikt, ergens diep in mijn geest. En ik geloofde ook van, nou, als hij het gelooft. Dan geloof ik het ook, dan kan ik het ook. En ik ging daar staan, mannen. En ik heb gezongen zoals ik nog nooit in mijn leven had gezongen. En ik was ook, daarna ben ik geloof ik nooit meer PA-man geweest. Ik was de, toen ben ik solist van het koor geworden. Maar wat ik jullie wil zeggen, er moest iemand zijn die iets bevestigde in mij wat in mij zat. Wat in mij was gelegd. En iemand waar ik zelf vertrouwen in had, moest dat ook benoemen. En ik geloof dat wij als mannen misschien ook wel bedoeld zijn in dit leven. Om dat ook te doen, ook bij anderen. Sommigen van jullie zijn vader. Als je kinderen hebt, dan mag je je kinderen bevestigen in wie zij zijn. En sommige van jullie hebben misschien een leidinggevende positie. Dan mag je de mensen die onder je werken bevestigen in wie ze zijn. In wat hen toevertrouwd is. Maar dat kan alleen als diep in je eigen hart... ...ja, ook bevestigd is wie jij zelf bent. En ik hoop dat deze dag, als we met elkaar daarover nadenken... ...en Wim zal daar dingen over vertellen... ...dat het diep in je hart, diep in je geest... Iets mag bevestigen, iets mag aanklikken, het programma wat erin zit mag, mag dubbel mag aanklikken en dat het, dat, het, dat het mag gaan draaien. Zodat je in dit leven, vanaf de tijd, vanaf deze dag, ja, misschien wel met iets meer vrijheid, met nog meer vrijheid of overtuiging of rust, mag zijn wie je bent voor God. Dat is even mijn intro, ik wil graag eerst het woord aan Wim geven en dan kom ik zo weer terug.